Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het beleid voeren waarbij gekeken wordt hoe talentvolle jonge asielzoekers voor Nederland kunnen worden behouden. Een ruime meerderheid van de leden is daarvoor, zo bleek op het CDA-congres in Utrecht. Het besluit heeft geen gevolgen voor de zaak van de jonge Angolese asielzoeker Mauro. CDA-minister Leers wil hem terugsturen omdat de huidige wet geen aanknopingsbunten biedt om hem een verblijfsvergunning te geven. Diverse sprekers riepen Leers op om dit toch te doen. Maar de resolutie ging niet over Mauro, alleen over de verandering van het beleid in de toekomst. Dinsdag vergadert de Tweede Kamerfractie van het CDA over de toekomst van Mauro. De noodwaterkeringen in het thuishoofdstad Bangkok lijken het te houden. Daardoor groeit de hoop dat het centrum van de miljoenenstad grotendeels droog blijft. Volgens een Thuische regeringswoordvoerder stijgt het waterpeil niet meer. Maar is er nog wel een kleine kans dat het centrum onder komt te staan omdat de kwaliteit van de noodwaterkeringen niet best is.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 richting Amersfoort bij 1brugge 3 en voor Hoevelaken 4 kilometer. A12 Utrecht Arnhem voor lunette 4 kilometer. En tussen Bunnik en Maarsbergen langs een breid over 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje, het was of dat soms kon spreken, weet je nog wel oudje, er was er ook een, een pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel oud.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 Ik wist dat jij zou komen, had ik de hamer gaag gelegd. best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 Stones and do rolling for two rolling stones and sing it again. Darling, to know all the things. Now, my side Yes, you did Darling, I see. Did yeah, you want to share, baby? you want to be free? I said, darling. Side. When I Give kiss you goodnight, night. It but you, you come, come running back. I tell it, baby, but you, you come running back. back. I said it now. You come yeah. running back to me. Yeah, it is. I'm so sick, mommy Kijk daar geen paardenvoetjes, trippel, trappel door het tal. Zingen de salveren zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Oh, goede bos, kuts goed weer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 Er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 je Die is naar jou dan.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 Op Buena, Fortuna. Het is deze mooie plaat van Reggie van de Burgt het eenzaam op het Leidseplein. Plein. Ik zal vanavond met je uitgaan. Ik heb gegeven op jou te Ik had niks nooit in jou verwacht. Zou te dromen was zo fijn Alles is me weer ontnomen Mag ik dan niet gelukkig zijn? Dat ik je eens terug zal zien Dat ik je eens terug zal zien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 Bonne fortuna, die zomerdag. Bonne fortuna. De rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden, zo so hel en klaar. Bonne fortuna, ik wacht op jou. Belote, maar die belofte Maak je voor ze What God, you fortune, my ribbon off the to live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 Die urtig leise, schöne Stunden gehen dahin, und ich spreek die alte Weise und begrijp ihren Sinn. Viel meer als alles Gottes glänzt, kan ware sein, denn um Lest dat du dich irgendwann allein? Frag nur dein Herz, ob ja of nein, bevor du sagst adieu. Frag nur dein Herz, ob ja of nein, denn scheiden tut so wee, denn scheiden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 Doen zometeen met Willy Alberti? Met Waar Ben Je? Wat is deze mooie plaat van Harry Bliek? Met Goodbye, Mary Lou. Zover bij mij from dawn good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 Good vibrations, my mind's so excitation. Good, on, good, good. Good vibrations, my mind's so excitation. Good, I'm good. Good vibrations, my mind's in excitation. She's somehow close to me. Softly smile, I know she must be kind. She's bop bop, so exciting good good, good, good, good, good, great She's my bop, bop, so exciting Good, good, good, bye, good, good, bye,